Vier uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In Armenië heeft de president gesproken met woedende demonstranten... die het vertrek van de premier eisen. Voor de negende dag op rij protesteerden tienduizenden mensen... tegen premier Sarkisian. Hij was tien jaar president. En in die periode werd via een referendum bepaald... dat voortaan de premier veel meer macht krijgt. Ho hoewel Sarkisian aangaf geen premier te willen worden... werd hij onlangs toch benoemd tot premier... Volgens tegenstanders is daardoor feitelijk niets veranderd. De president van Armenië sprak gisteren in Yerevan met de leider van de protesten. Hij heeft hem waarschijnlijk uitgenodigd voor formele gesprekken... die mogelijk vandaag nog plaatsvinden. Vern Troyer, de acteur die bekend werd als Mini-Me in de Austin Powers films... is overleden. Zijn management meldt dat op Facebook... maar schrijft niets over de doodsoorzaak. De acteur worstelde al lange tijd met een depressie en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer was 49 jaar. In China zijn bij een aanvaring tussen twee drakenboten 17 mensen om het leven gekomen. Drakenboten zijn open kano's van meer dan 10 meter lang. Peddelaars houden in China elk jaar voor de astronomische zomer begint drakenraces. Het ging in het zuiden van het land mis bij een training. De boten vaarden tegen elkaar aan en sloegen om. 60 mensen kwamen in het water terecht... en zeker 17 van hen overleefden het niet. De menukaart van de eerste maaltijd die op de Titanic werd geserveerd... heeft op een veiling 100.000 pond opgeleverd. Op de menukaart stond onder meer zwezerik en lamsvlees. Het ging om een lunch die op 2 april 1912 werd geserveerd... Die dag maakte de Titanic een proefvaart. Acht dagen voor het vertrek van Southampton richting New York. De menukaart was lange tijd eigendom van de hoogste officier van de Titanic die de ramp op 14 april overleefde. Het weer helder en droog. Het is 9 tot 14 graden. Overdag schijnt geregeld de zon en wordt het opnieuw een warme dag. 22 tot 26 graden. Met later op de dag wel kans op een enkele bui met onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.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 Een hele goede morgen op deze vroege zondagochtend 22 april 2018. Je luistert naar het NPO Radio 1 programma Druktemakers. Het programma waar jij iedere week naar mag bellen via het nummer 0800-1121. En als je dan belt, dan kun je meepraten over alles wat hier wordt behandeld in de uitzending. En deze week hebben we het over... De journalistiek in combinatie met ziekenhuizen. En dat naar aanleiding van het verhaal van Adrian Cullen. Dat is uh, ja, door een fatale fout van een arts van haar van het UMC Utrecht... is zij nu terminaal, is zij nu stervende. En zij deed haar verhaal in een twee uur durende lezing... met de desbetreffende arts in het ziekenhuis. En Zembla-journalist Ton van der Ham... die wilde ook graag bij die lezing aanwezig zijn. Hij werd er zelfs voor uitgenodigd door Cullen. Maar daar dacht het UMC anders over. En zij hebben hem met harde hand het ziekenhuis uiteindelijk uitgewerkt... Het komende uur hebben we het over artsen, over het naar buiten brengen van fouten van artsen en over de journalistiek. En jij mag dus meepraten, je mening geven, klagen, een vraag stellen, je verhaal kwijt kunnen, een vraagteken bij iets plaatsen wat ook maar hier behandeld wordt in de uitzending door te bellen naar 0800-1121. Zometeen uitgebreider dat verhaal van mevrouw Kullen. En heb je nou iets gehoord in de afgelopen uur? Of heb je alvast een mening? Heb je het nieuws meegekregen? En denk je, ja maar Luc, je mist dit punt. Of behandel dit nog even. Of wat dan over dit? Bellen, hè. 0800-1121. Of een appje via de NPO Radio 1-app. Zelfs op zondagochtend moet je naar De Baas luisteren. Bruce, De Boss, Springsteen, Hungry Heart hier op NPO Radio 1. En wij begonnen deze uitzending van Druktemakers met Ton van der Ham... journalist van het BNF televisieprogramma Zembla. Hij diende als rode draad door het eerste uur van Druktemakers. De aanleiding voor de ophef rondom Van der Ham in het UMC... kwam voort uit de lezing die Adrian Cullen gaf. En Adrian is een vrouw die helaas zal sterven... door een fout die haar arts maakte. Hij miste in 2011 een paar kankercellen... en toen hij twee jaar later achter zijn fout kwam, was het al te laat en had Cullen baarmoederhalskanker met uitzaaiingen. Over deze misser gaf mevrouw Cullen vorige week vrijdag nog een lezing... samen met haar arts in het UMC Utrecht. Want, zo zegt zij, van medische missers moet geleerd worden. En dat vond ik wel een goeie. Van medische missers moet geleerd worden. Maar betekent dat dat dan iedere misser, iedere medische misser beter gezegd... ook uitgebreid in de media moet worden behandeld? Dat is misschien wel even een goede stelling om op te gooien. Um, iedere medische misser moet er met een persbericht uit is toch handig? Dan, dan, dan leren we pas echt van onze fouten. Of, of toch niet? Geef het juist te veel druk bij het ziekenhuispersoneel... waardoor het alleen nog maar meer fouten gaan maken. En creëren we hier het, uiteindelijk een soort van RTL Boulevard ziekenhuis editie mee. Ja, ik, ik weet niet. Laat het me weten hoe jij erover denkt. Iedere medische misser moet er met een persbericht uit. Het telefoonnummer is 0800 1121, maar je mag ook appen via de NPO Radio 1 app. Frits, goeiemorgen. Fred. Fred. Oh, het is Fredje. Oh, he. Hoi, hallo. Hoi, hey, oh, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wow, ik heb het ook Ik vond het een schandalige vertoling van dat je. Dat valt ja. echt vies je vond het, tegen. Je vond het schandalig? Dat hebben we een beetje behandeld ja. het vorige uur. Want... Nee, oh, uh, Fredje, Fred, uh, wacht even, Wacht even. Ja. ja. Ja, ja, Om even daarvoor voor te beduren. Het was, het, was, het was schandalig. Het was niet netjes. Het, het was heel, een hele gekke situatie ook hoe dat allemaal ging. Um, ja, ja. Maar in eerste instantie wilde het UMC Utrecht wilde dus uh, open boekje doen over wat er allemaal mis is gegaan, ja. hoe, hoe, het, hoe het is gegaan en uh, hoe het is gekomen. Wat vind je daarvan? Dat ze dus over een medische missen nou, de, de, eigenlijk een beetje een lezing geven en dan naar de media toestappen, bijna. Wat vind je daarvan? Nou, kijk, openbaarheid van bestuur, zeg maar. Ik, Nee, maar ik bedoel, ik, ik vind in de eerste plaats, ik, die journalist deed zijn best, want Sembla is een heel goed programma, waar dus Zeker. de feiten boven water komen. En ik zal me een beetje pissig te maken. Ik zeg, hoe dus om uit de hoge ivoren toren even te ontkennen, de, de grootste... Onkennende factor. En daarom zei ik ook: uh, geef dan ruiterlijk toe als dokter zijn. Ja, wij zijn ook maar mensen, we zijn geen robotpunten ja. dan kennen ze ons afzetten. Nee, geen in ge robotpunt, inderdaad. Nee. Ja, in dit geval. Ja, ja. ja, nee, maar ik vind gewoon. Ik, ik had echt werkelijk medelijden met die journalisten, ik denk potverdorie. waar blijft uh, de individu vri individuele vrijheid van journalistiek, ik wil ook journalist worden, Kenner, ik heb ook wel mijn bikje klaar, maar ik bedoel dit, dit, dat, dat was gewoon schandalen net wat die mevrouw ook zei over een dictatuur, nou onderhand hangt er een uh, dictatuurregime uh, in, in sommige ziekenhuizen hè? daar mag je niks van zeggen hoor, hey, want uh, stel je voor dat we uh, door het ja, daar, wat, dus, dus, wat dus, dus, Fred, Fred, Fred ja, vind jij dat, dat het moet veranderen en dat er dus meer medische missers, uh, meer fouten die gemaakt worden in, uh, in de ja, ziekenhuizen natuurlijk. naar buiten moeten komen, maar ook echt met een persbericht en zo, echt echt de media? Ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik zeg ook, maak ik het maar openbaar, net wat je ook zegt, daar leer je van de fouten, moet je leren, doe het nooit meer.nl. Doe het nooit meer.nl, Je zit aardig in de, in de domeinnamen hè, deze nacht. Ja, sorry dat is mijn stopwoordje. Nee, maar ik bedoel zelf, de zoon van mijn overhoofd was meester-chirurgijn. Dat was dus professor dokter. Die in Leidense Bulga bij Boerhaven. Ja, dat is een Maar ik bedoel, geef het dan ruiterlijk toe. Ja, geef je fouten toe en dus jij zegt, nou met een persbericht mag het best. Dankjewel Fred, voor het bellen. Succes met uitzending, bedankt dat ik mijn woordje mocht zeggen. Jij altijd, jij altijd. Hoi, hoi, fijne zondag nog. Hoi, Lucie, goeiemorgen. Ja, goedenavond. Goedenavond met Lucie. Dag Lucie. Ja, ik uh, geef het verwijt naar, niet naar het personeel van het ziekenhuis. Maar uh, ja, ziekenhuizen, ik denk dat is niet de enige. Hij heeft uh, wel problemen met patiënten. No? Maar ik krijg het gevoel, dat is de politiek. De politiek uh, die heeft ontregeld... En ontspoort de samenleving. De politiek de ontspoort de samenleving. heeft hij ook moeilijk gemaakt. En uh, ja, het is ook een vorm van dictatuur, toch? Het is een vorm van dictatuur. Als je zet, twee beveiliging mensen, ze, ze nemen die manen... en hij wil graag een beetje uh, ja, regelen, deze samenleving. Die, die wordt, het wel, ja, wordt die in een cel, dat is niet normaal. Dat is een beetje de derde wereld. Misschien Nederland meer van, van het jaar 80 en 85. Nee, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is zo'n journalist. Zo een journalist is een terrorist. Ze hebben hem beschouwd als een terrorist. Oké, okay, okay. dat, dat hebben we dat hebben, dat hebben behandeld, dat is gezegd inderdaad. Ja, daar hebben we ook het eerste uur uitgebreid over gesproken... over die hele situatie met, met Ton van Dam. Wat vind je van het idee als ziekenhuizen gewoon hun, hun, hun fouten... hun, hun missers uh, openlijk uh, behandelen en uh, de, de, met een persbericht uitgooien? Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel goed, maar ik denk dat je gewoon naar nou, de hele samenleving kijken. Dat gebeurt overal, niet alleen in het ziekenhuis van, nee. uh, van Utrecht of, of, of Amsterdam. Er zijn ook, ze zijn toch. Incidenten. Overal worden foto's gemaakt. Overal fout gemaakt en dat is door sinds de VVD's aan de macht, heeft hij ontregeld de samenleving, heeft hij ontspoord. De oh. samenleving is ontspoord. De mensen zeiden ja, heb je twee, twee soorten samenleving. Heb je mensen, ze kunnen gaan naar een ander land om zich te uh, laten behandelen. Ja. En uh, ja, de, de sloepers bleven hier en, uh, met al die, die consequenties van dien. Ja, alles is marktwerking, en ontsporen en... Uh, het is, allemaal, de samenleving het, het, het is, is helemaal mis. De, de samenleving is ontspoord. En, ja, en, ontspoord en, door de politiek. Hoe, en hoe, hoe, hoe, hoe krijgen we het weer een beetje normaal? Hoe, hoe krijgen we de samenleving weer op de rit? Een hele nieuwe politiek komen. Nieuwe, nieuwe partijen nieuwe komen. Nieuwe net als, als de tijd van Den Uyl. Oh, de tijd van Den Uyl? Ja, toen was ik er nog niet. Denk ik. Ik, uh, ja, ik ben ouder dan u, maar uh, tijdens, van de, tijdens de, de, de Partij van Arbeid heeft hij de macht, maar heeft hij verloren die macht door stammen dingen en door, uh, ja, dat is... Uh, ja. Ik verwijt hem dat hij heeft wel uh, voorzaakt uh, de, de, de hele problematiek met uh, twee handen op een beuk met VVD. Hij heeft de politiek van VVD en daarna VVD komt hij naar boven en ze gaan achteruit. Het is weer allemaal de schuld van en, uh, de VVD. Ja, hij heeft wel uh, ja. gewoon zijn ideaal verloren. En, uh, hij, hij, hij is, ik moet hem verwijten dat splintering van, de, de splintering van, uh, uh, van partijen, hè, de, de kleine partijen ...ouderpartijen, denkpartijen, mm -hmm, uh, ja. uh, VVD. Dat is te verweten aan de PvdA. Ja, omdat hij heeft wel gewoon de macht in zijn hand gepakt. We krijgen niet zo'n so hard samenleving. Lucie, mag A ik ah, oui, als je hebt geld, dan je telt. Als je hebt geen geld, je telt niet. niet. Dank je wel voor het voor bellen, Lucie. Ja, succes. U bent een goede journalist. Oh, Bedankt. Ah, dat is te veel, ja, te veel je bent complimenten een, deze zondag. Ik moet mijn zoon zijn. Nou, dan gaan we verder. Ik wens u veel succes. Oh. Dag. Doei. Dag. Dag. De laatste huisbraak. No doubt, you're in deep Your throat is tight You can't breathe Another kiss Addicted to Love, hoorde je hier in de nacht... of in de hele vroege ochtend op NPO Radio 1. Druktemakers, met Luc En in deze uitzending van Druktemakers... hebben wij het over journalistiek. We hebben het over ziekenhuizen, we hebben het over artsen... en we hebben het over fouten. Fouten die worden gemaakt door iedereen. Door stratenmakers, door muzikanten, door radiopresentatoren. En ook door artsen, zo nu en dan. En de ene keer met grotere gevolgen dan de andere. En die fouten, die zouden eigenlijk gewoon de media ingegooid moeten worden. Een medische misser moet gewoon met een persbericht naar buiten gebracht worden. En waarom, en hoe het kwam en hoe het in het vervolg beter gaat. Dat is de stelling die we hier behandelen in Druktemakers. Een medische misser moet er met een persbericht uit. Ben je daarmee eens? Denk je, ja. Dat is waar, klopt. Daar leren we van. We worden erop gewezen dat niet alles, allemaal, alles goed gaat. En het houdt de mensen in het ziekenhuis scherp. Bel dan vooral naar 0800-1121. Of denk je, ah, jongen, Luc, wat ben je nou aan, aan het razenkallen? Wat lul je uit je nek, man, gek. Dit slaat helemaal nergens op. Dit wordt niemand beter van, het helpt helemaal niet. Het is alleen maar negativiteit. Niet doen dit. Ook dan graag bellen naar 0800-1121. Ik wil graag jouw mening horen. Frans, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik heb, ik heb een andere vraag aan jou, hè. Oké. Okay. Wat, wat er nou gebeurt met die papiertjes, hè, in Den Haag, hè? Die ze niet weten, die memo's. Ja? Uh, dat komt niet meer boven tafel, daar zul je nooit meer wat van horen. Dan heb je die twee politieagenten die in een vakmond zitten, die meer dan 10.000 euro verduisterd hebben. Dat gaat het doofpot in, daar hoor je nooit meer van. En zo gaat het ook met medische missers van artsen. Daar hoor je nooit wat van. Want dat mag niet naar buiten gebracht worden. Nee. En wat is dan ja. je vraag? Nou, want uh, die journalist die dat gedaan heeft... die daar uh, voorop gepakt is, zeg maar... die daar naar buiten is gezet... Mm -hmm. nou, ik vind het een groot schande. Ja, dat, dat, dat is het ook. Het is, het is, het is ook een schande als, als alleen, alleen al dit een reden is. Dus we, we vertrouwen je niet, Ton van der Ham, je mag niet naar binnen. Dat is inderdaad een schande, want een journalist zou er gewoon overal bij moeten kunnen. Zou overal zijn vragen moeten kunnen stellen. Zou overal zijn, zijn reportage, zijn artikel, zijn, zijn, zijn, zijn journalistieke bijdrage over kun, kun, moeten kunnen maken. En zou er niet uh, in, in geremd moeten worden. Ja. Um, maar, en als we dan even kijken naar, naar, naar, naar de stelling. Medische missers, die moeten gewoon de pers in. Dan ben je het waarschijnlijk eens zo te horen. Ja, tuurlijk motten die de, de, de, de pers in. Ik ben zelf ook uh, door een medische fout uh, de mist ingegaan. En dat mag niet naar buiten. Heb je ook zo'n zo zwijgcontract voor je neus gekregen? Dus nou, zoals nee, deze mevrouw kullen? Nee, ik heb geen zwijgcontract voor mijn neus gekregen. Maar er was ook geen excuus van het ziekenhuis. Oh, kijk, dat, dat, dat, dat, dat las ik ook in het, uh, in het verhaal van deze Adri Adrian Cullen. Dus de, de, de terminale patiënt waar het over gaat. Waar deze hele, hele zaak omheen uh, draaide. Deze, de, waar, waar Ton uh, graag na, na, naartoe wilde. Uh, ja. Naar haar lezing. Uh, ja. Zij was ook vooral... Kijk, fouten is, maken is menselijk. En het is heel jammer dat het bij haar gebeurd is, zei ze. Maar wat er vooral haar, haar, haar, haar echt aansprak en waar, waar ze vooral mee zat... is dat ze, dat ze behandeld werden... Uh, alsof vuil uh, als, als, als, als eigenlijk, zeiden ze. Ja, Na een tijdje ja. werd alleen nog maar via advocaten gepraat. Terwijl zij dus te horen had gekregen van ja, sorry, je gaat ja. dood. Er uh, werden helemaal geen excuses aangeboden. Dat, dat heb jij ook meegemaakt. Ja, en mensen die, ik zal het heel eerlijk zeggen... mensen die geld hebben, die kunnen een proces beginnen tegen een ziekenhuis. En dan kan misschien wezen dat je het een keer wint. Maar mensen die niks hebben, die winnen nooit. En die verliezen altijd. En daar is geen advocaat voor die ze helpt. Nee, nee, ik heb is... het zelf meegemaakt in de ziekenhuis. Ik ben geopereerd aan een oog. Ja? Ja. Daar moest een lens gezet worden. Nou, een lens zetten, dat doen de meeste gewone ziekenhuizen. Doen ja. Ja? Wat doen ze? Ze snijden te ver in mijn oog om die lens te zetten. Oh. Dus ik ben blind aan één oog. Oh, ja. Dan ga ik een verhaal halen bij het ziekenhuis. Ja, maar dat hebben wij niet gezien. Dat wisten we niet. Dat hebben we niet nee. gezien. Oh, Nee, dat hadden ze niet in de gaten gehad. Maar ik ben inmiddels wel blind. Ja. En wie betaalt die kosten allemaal? Nou, ja, niet het ziekenhuis. Nee, tuurlijk niet. Die zijn niet meer thuis. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, en, en, en dat zat jou het meeste, het meeste dwars. De, de fout zelf... Die dokters die krijg je niet eens meer te spreken als je in dat ziekenhuis komt om verhaal te halen. Nee. Nou, nou moet ik ook zeggen dat dat, uh, dat, dat hoeft wel niet per se aan de, aan de artsen, de dokters te liggen. Want, nou we pakken het voorbeeld van Cullen er maar weer even bij. Uh, ja. er, werd, er werd van hoge af tegen, tegen, die, tegen die, die artsen gezegd. Jongens, uh, jullie mogen geen contact meer, je er niet meer mee, uh, niet meer doen, gewoon verder gaan. En uh, uh, wij handelen het wel af. ja. Dus ik, ik weet maar, dan niet bij wie de fout ligt. En, en, en wie er zelf zegt van, nou, ik ga niet meer met uh, met of dan met, met, met Frans of met, in dit geval met, uh, met mevrouw Cullen in gesprek. Maar dat kan, dat het, het gebeurt blijkbaar dat het wordt opgelegd en gezegd wordt, nou, je hebt een fout bij, bij die patiënt gemaakt. Spreek er maar niet meer mee, zeg er maar niks meer tegen en ga maar gewoon door met je leven. Ja, ja, doen ze niet. En, en dan nog wat, hè. Waarom... Nog wat. Mag, waarom komt dat verhaal niet naar buiten verder? Alleen maar van die ene journalist. Waarom, waar is de NOS en waar is uh, de RTL met het verhaal? Nou, waar is het, het, het, het stond ook wel... Ik heb een, een artikel gelezen in de Volkskrant ook, onder andere... waar het, uh, waar het uh, in uitgemeten werd. Uh, maar ja, maar ik moet maar het moet uitgezonden worden... Ik moet heel eerlijk toegeven dat, dat, dat, dat, dat, dat ik het niet uh, op heel veel plekken heb gezien. Alhoewel ook bij uh, in, ook weer dan weer, in hetzelfde NOS Radio InGenaal bij uh, Jurgen van den Berg. Op ja. vrijdag uh, een tijdje geleden. Uh, ja. Niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag ervoor. Zat ook ja, iemand, iemand, iemand van het UMC zelf. Ja, dat heb ik gehoord. Maar dat zou ook opgenomen worden en uitgezonden worden op televisie. Waar is dat verhaal dan? Waar is dat gebleven? Ja, nou, uiteindelijk zijn volgens mij... Uh, de, de, de, de, de beelden die gemaakt mochten worden door de NOS en RTL... mochten alleen sfeerbeelden zijn. Dus een beetje van hoe de, hoe de zaal eruit zag en, ja, en, en wie ja, er allemaal ja. zaten... en dan de artsen weer niet allemaal precies in beeld. Er waren allemaal wat, wat, wat kleine regeltjes voor. Uh, dan was het een gesloten bijeenkomst. Het gesloten bijeenkom. was vooral bedoeld voor, voor geschreven pers. Ja, ja, ja. Zoals, ja. Dus er, zoals dus dat artikel in de Volkskrant... Dus, ja. dus het, het, het was wel toegankelijk voor pers, maar vooral geschreven pers is dus niet heel erg open of zo, weet je. Daar had ja, ja. hadden camera's bij gekund. Maar ja, ik snap ook ergens wel dat, dat die artsen ook niet, niet, niet meteen in beeld willen met, met, met hun, hun gezicht. Want, want je wordt op straat misschien toch nagekeken als iemand die een, een, een cruciale fout heeft gemaakt. In, ja. indi indirect ben je verantwoordelijk voor de dood van iemand. Ja, dat wil je niet in, in de supermarkt ja. staan. Maar die mevrouw die had wel in beeld kunnen. En die mevrouw die had ook een woordje kunnen doen tegenover de pers. Nou, zij heeft het en uh, vertellen hoe het in werkelijkheid gegaan is... en geen zwijgcontract voorleggen. Nee, ja, hij is inderdaad, uh, Frans... Hij, ze heeft inderdaad eerst een, een, een contract voorgekregen... en ook gezegd werd, nou, zeg er maar niks over... dan maken we 554.000 euro naar je over. Nou, daar had ze, ja. had ze niet zo'n zo trek in. Ze wilde eerst uh, nee. dat, dat, dat, zwijg, uh, dat zwijgregeltje eruit... en daarna dat ze, nou, dan ga ik misschien iets... iets, iets die zwijgclausule is het woord... Was daarna uh, ga, heeft ze getekend... Uh, ja. en, en op haar initiatief is dus ook deze lezing gegeven en, en wilde ze eigenlijk, ze wilde zelf volgens mij zelf eigenlijk nog, een, nog de, de invoering van een soort van prijs. El, ieder jaar een, een prijs betreken aan het beste geschreven of het beste artikel of beste bijdrage over uh, fouten in, in de media. Nou dat is niet uh, gebeurd, maar nu wordt er één keer per jaar een lezing georganiseerd volgens mij vanuit het UMC Utrecht met, uh, ja. met, met, met fouten. Maar dus nogmaals om even terug te keren op de stelling, uh, Frans als het aan jou ligt, elke medische misser gewoon met een persbericht eruit. Ja, met een hoop om eromheen. Met een hoop dan. eromheen. Kijk, mij ook dat mocht. Bij mij dat mag ook niet naar buiten. Nee. Ik heb er dan wel niet voor getekend. Een zwijgcontract of wat ook. Maar het mocht niet naar buiten gebracht worden. En ik mocht het zelfs niet in de familie vertellen. Maar ik heb het aan iedereen verteld. Niet maar weten wel. Je hebt het aan iedereen verteld en nu ook op de radio. Dankjewel Frans voor je bijdrage, voor het bellen naar 0800-121. En nog een hele fijne zondag. Ja, jij ook. nacht. Dankjewel, hoi hoi. Hoi. Eens even kijken. Herman, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. zeg het eens. Uh, nou, uh, het gaat erom, wat, wat is een persbericht? Als, uh, als het zieke, ziekenhuis een persbericht uitgeeft, uh -huh. wat staat er dan in? En als dan een journalist daar komt, dan kan uh, het ziekenhuis zeggen van... Maar als er dan nog iemand komt, een journalist, van dat nou, is al een journalist geweest, dus uh, we houden ook een keer op. En welke journalist wordt dan wel en welke wordt dan niet uitgenodigd? En wat deden de journalisten die daar wel waren? Dat, was, dat is al een beetje opgelost, uh, net zojuist. Maar uh, hier in Groningen was uh, ongeveer twintig jaar geleden een vriend van mij... die had een zoon in het ziekenhuis, die werd geopereerd. Mm -hmm. En die zat in de achtkamer en er lag allemaal stof onder de, onder de stoelen. Ja. En toen dat Lego-blokje Lego blokje wegviel... Toen heb ik de dagblad van het Noorden, of, heb ik gebeld. en gezegd dat daar allemaal troep uh, helemaal niet goed schoog was. Allemaal vieze, zwarte stof. Oh, ja. toen, zei, toen zei de krant, <coughs> dagblad van het Noorden, persoon en nog iemand van de krant. Nee, wij, wij doen daar geen uh, mededelingen over, wij gaan er niet heen, we publiceren niet. Oh. In het kader van dat uh, een van de grootste advertentieleveranciers uh, van die krant. Is het, uh, was het Academisch Ziekenhuis toen. Oh, echt? Oh jeetje, maar dat, dat, dat, zou, dat is dus gek, want, want journalistiek zou toch onafhankelijk moeten zijn zou je denken? Ja, en dan, in, de, in de lift zat uh, een bruine vlek, leek wat op, dat blijft er ook maar steeds zitten. Uh, dus, nee, met De journalist, de krant, ik heb haar gebeld ja. en uh, zij wilde daar niets mee doen, want ja, een afhankelijkheidsrelatie met, uh, met de advertenties opbrengsten van het uh, ziekenhuis. Nee, heel, ja, dat, kom... dat, zou toch, dat zou toch niet mogen volgens mij? Dat, dat kan toch niet? Nee. Dat kan toch nee, echt niet? Zo'n zo dagblad van Noorden zou toch compleet onafhankelijk moeten zijn van, van wie dan ook? Dat is toch heel gek? Ja, ja maar je, je, toen was je nog maar net geboren. Kijk, oh, kijk inmiddels, inmiddels mag ik hopen dat dat, dat niet meer zo is? Of, dat weet je ook niet. Nou, ik, ik weet het niet. Maar kijk, je kon wel zeggen, moet u, bij elke medische missen moeten ze een persconferentie geven of een persbericht. Mm -hmm. Maar als er, dan, als er dan een journalist op afkomt, dan kunnen ze zeggen, ja, we hebben al een journalist op bezoek gehad. Dus we houden ook een keer weer op. Ja, zouden ze zouden ze kunnen zeggen. Maar, maar, maar, maar vind je. Kijk, je moet ergens beginnen natuurlijk, hè. Bedoel, uh, dan, dan begin je misschien met één journalist. En nou, die kan misschien weer dingen doorspelen naar andere journalisten. En als je er eentje hebt gehad, dan kan, kan, kan het af en toe misschien wel voorkomen dat een de ziekenhuis denkt, Nou, nog, we laten er nog eentje toe. En dat, dat het langzaam maar zeker steeds groter wordt. Ik bedoel, je, moet, je moet ergens ergens mee beginnen. Maar, maar het is wel duidelijk dat de ene journalist mocht er niet in. En andere journalisten waren daar wel aanwezig. Ja. ...waar we het nu over hebben, in dit geval van die UMC, ja. of hoe noem je dat? Van de UMC Utrecht, die lezing die daar ja. gegeven werd, ja. Ja, dus er zijn dus journalisten die gedragen zich keurig... ...en er zijn journalisten die gedragen zich volgens de UMC niet zo keurig... ...en dus die, die, die worden dan gewoon niet uitgenodigd. En dan zeggen ze, we geven wel een persconferentie... ...maar jullie mogen niet komen, want de zaal is vol. Ja, het nou ja, was inderdaad nu zo dat de woordvoerder van het UMC, Erik Trindhamer die zei... Nou, Tom van Hamme, ik vertrouw je niet, dus je mag niet naar binnen. Ja, maar dat is natuurlijk stom. Volgende keer zegt hij gewoon de zaal zit afvolgen. Ja, dan ben je weer een nieuw smoesje, inderdaad. Ja. ja, maar het gaat erom dat de journalist... Een persbericht, wie, wie, wie gaat daarmee verder, Is dat er, zijn de journalisten... Nou, ik denk echt wel dat dat opgepakt wordt. Als er een, dat hoeft niet persje altijd. Maar het is natuurlijk ook meer een methode... ook gewoon voor, voor een ziekenhuis zelf... en voor de artsen zelf om zich uh, te, te kunnen verantwoorden. En ook meteen er wel onderzoek naar te moeten doen. Dus hoezo is deze fout gemaakt? Waarom dit? Waarom dat? Ik denk dat als jij een persbericht opstelt... waarin al vrij veel uh, informatie wordt gegeven... waar je zelf al onderzoek naar gedaan hebt... dat je zelf ook al kan achterhalen van... hé, hey, waar is dit fout gegaan? Dat het ook een soort van positieve werking heeft voor het, het, het ziekenhuis of voor, voor, voor, voor de artsen zelf dat ze genoodzaakt zijn en, en bijna gedwongen om al zelf onderzoek te doen naar, naar deze fout uh, omdat, ze, om, om, omdat ze toch met een persbericht naar buiten moeten en als er daar, zoveel, als er daar zo min mogelijk open plekken in zitten en zo min mogelijk vragen overgesteld kunnen worden omdat alles wel al duidelijk is kunnen ze dat later misschien weer toepassen op, op, op volgende operaties, afspraken patiënten, denk je niet? Nou, als ze dat intern zouden doen, dan zou al heel veel gewonnen zijn, misschien. Maar ik wil nog iets zeggen over de journalisten. Want heel veel journalisten heb ik gehoord, ik weet niet of dat klopt. Die hebben een, het belang bij om voorlichter te worden. Heel veel journalisten. Zeg maar, ja, veel is dat zo? Ja, nee, dat heb ik gehoord. Uh, verschillende bronnen op radio ook en zo. Dat, dat journalist. Er zijn heel veel voorlichters bij, bij, bij politieke partijen, bij ziekenhuizen. En, en als je journalist bent en je wil voorlichter worden, dan moet je braaf. Berichten over wat je te horen ja. komt. Dat, dat, ik weet het niet. Ik vraag het. Ik gooi het in de groep. Nou ja, ik denk, ik denk wel dat als jij inderdaad. als, als je als journalist. Uh, de ambitie hebt om woordvoerder te worden van een bedrijf... van een partij of van een gemeente of zo... ja, dan, dan, dan snap ik heel goed dat jij als journalist daar nooit... je negatief over zou uitlaten. Omdat je nog een wit voetje probeert te halen... omdat je daar een functie wil. Maar ik geloof niet in dat, dat heel veel journalisten de, die drijfveer hebben. Ik denk dat, dat je journalist bent om de bovenste steen boven, boven te krijgen. Om, om, om dingen te achterhalen die, die andere mensen proberen geheim te houden. Uh, of om in clichés te spreken, uh, als, als waakhond van de, van, de, van, de, van de maatschappij, van de democratie... zoals het mooi gezegd wordt op de School voor Journalistiek, als, als bruggenbouwer. Weet je, dat, dat, dat soort termen worden dan allemaal in, in de colleges naar buiten gegooid. Ik, ik geloof niet heel erg dat in, in journalisten die, die, die, die, die graag woordvoerder willen worden. Dat, dat, dat denk ik niet. Je hebt op de School voor de Journalistiek uh, een, een paar minuten gezeten, heb je ja. dat gezegd? Daardoor heb je dus ook minder kans gehad dat je geïndoctrineerd werd... door wat, uh, wat je wel en niet zou moeten doen als journalist. <lacht> ik denk sowieso, dat, maar dat zeg ik nu, uh, nu heel stoer en, uh, en vanaf deze plek. Uh, maar ik heb natuurlijk een enorme kans gekregen hier, dus ik kan dat zeggen. Maar ik denk echt dat de school van journalistiek de meest overbodige school is die, die we hebben in, in Nederland. Ik denk dat, in, in, dat, je in, dat je als je gewoon goed leert schrijven en gewoon je taal kent... dat je als, je als je maar gewoon diep induikt en begint bij een lokale omroep... of bij een lokale krant of op een iets hoger niveau hier... maar met, met de meest lullige stage... dat je in de praktijk zoveel, zoveel meer leert en, en jezelf zoveel, zoveel meer vormt... dan, dan op zo'n school. Maar goed, dat ben ik. Uh, en... Uh, die ben ik nou? Maar um, ja, ik heb een paar minuten rondgelopen. Ik weet, ik weet niet of je, of je geïndoctrineerd wordt daar. Dat, dat, dat zeg ik niet. Maar in die vier jaar tijd dat nu mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn studiegenoten uit die tijd... daar nog op die school doorbrengen... en ook natuurlijk wat nu stage aan het lopen zijn en weet ik wat... denk ik dat ik heel veel meer kan leren door er gewoon middenin te zitten. Uh, maar goed, dan dat, dat gaan we wijken nu een klein, een klein beetje af, uh, Herman. Nog even terugkomend. Uh, dus, um, iedere medische misser moet er met een persbericht uit... Zou dat, dat eens of oneens? Is dat een goede stap in de goede richting? Jij vindt dat er, dat er meer journalisten bij moeten kunnen, maar hè, wat, wat vind je over met, van het idee? Nou, als we, als we dat intern uh, goed bespreken, dan vind ik het al heel wat. Kijk, nou, intern dus sowieso en dan later misschien nog achteraf met een persberichten. Eruit. Ja. Herman, dankjewel voor het bellen en nog een hele fijne zondag. Ja, bedankt ook. Hoi, hoi, Even kijken hoor, Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het eens. Nou, de stelling uh, die hopperde dat, dat alles in de openbaarheid wordt goed gemaakt, ben ik het niet meer eens. Niet meer eens, uh, verdoel Nee, want ik denk dat dat uh, bij uh, de medische afdelingen gewoon de druk nog hoger maakt en uh, dat ze geen fouten mogen maken. Die druk ligt er al ja. en dat ze daardoor misschien ook zelfs wel andere beslissingen gaan nemen om maar geen fouten te maken. Ja, dat ze het misschien eerder op, op safe zullen spelen of, of een beetje onzeker worden. Een beetje het gevoel alsof de leraar over je schouder meekijkt terwijl je een toets aan het maken bent. Ik durfde dan nooit een antwoord op te schrijven. Ik denk van ja, dan dus zometeen heb ik het fout en lacht hij me half uit. Dat natuurlijk een hele gekke gedachte is. Maar een beetje nee, dat, dat gevoel. Is, dat is wel, wel dat idee inderdaad. Hè. Dus als je permanente controle hebt en altijd uh, over elke actie die je moet doen, verantwoording moet afleggen, ja, dan. Uh, dan kunnen mensen actie onzeker worden... en minder risico's willen nemen. Ja, aan de andere kant zou je wel kunnen zeggen... dat ze, uh, als ze dus inderdaad goed gaan achterhalen... wat er precies fout is, gaan als ze daar induiken... want ze weten, we moeten verantwoording gaan afleggen... dus kunnen we het maar beter helemaal goed volledig doen... dat je dan wel misschien eerder die dingen ook weer oplost. De fouten die gemaakt zijn, dat je ze weer kunt voorkomen. Dat je dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat probleem tackelt. Ja, maar ik denk dat ze dat sowieso wel doen. Alleen intern. En dat hoeft niet altijd uh, openbaar te zijn. Niet elke... Er worden fouten gemaakt, dat zegt iedereen en iedereen mag ook fouten maken. Uh -huh. uh, en als ze dat intern, uh, die fouten analyseren en ervan leren, dan is daar niks mis mee. Nee. En, en denk je dat dat, dat altijd gebeurt? Zonder, zonder druk, dat kan ook zonder druk van buitenaf. Kijk, en, en denk je dat dat, dat, dat dat altijd gebeurt, dat intern evalueren, nagaan uh, van, van wat is er fout gegaan? Ja, ik denk dat dat op zich wel gebeurt. Alleen dat de, naar de buitenwereld toe, naar de pers toe, uh, heel veel... Uh, eigenlijk verzwegen wil worden. Ja. Uh, dus uh, het is nog een hele ouderwetse gedachte... dat een dokter heeft het over het goed. En uh, de, de, de medische wereld uh, wil niet dat er in de keuken gekeken wordt. Nee. En er is op zich ook helemaal niks mis mee. Uh, bij bij grove nalatigheid vind ik dat ze dat uiteraard wel publiekelijk moeten doen. Mm -hmm. Maar niet voor elk, elk wisse wasje dat dat, dat dat bekendgemaakt moet worden. Nee, en wat, hoe, hoe kijk je dan naar, naar dit verhaal? Van uh, onder andere de fout die is gemaakt bij deze mevrouw... die nu dus baarmoederhalskanker heeft, want iets over het hoofd gezien... Na, naar, naar, naar Ton van der Ham, die van Zembla uh, daar, daar verslag van wil doen... naar een journalistieke bijdrage van, van, van, van wil maken. Naar het UMC, die hem dat weer weigert, maar wel weer tegelijkertijd tijd naar buiten komt met het hele verhaal van, van, van deze arts en ja. van de patiënten. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, in dit geval vind ik dat een heel goede zaak dat het publiekelijk wordt gemaakt. Omdat mm -hmm. hier onverhaladigheid is. Of er fouten gemaakt worden. Uh, het feit dat het naar buiten komt, komt van het initiatief van mevrouw Kullen. En, uh, het UMC had dat denk ik niet graag gedaan. Uh, alleen mevrouw Kullen heeft ze gedwongen. Ja. Ze ja. Eigenlijk dus. dat de dat te ondertekenen. Wat een zwijgplicht had opgelegd omdat ze dit openbaar wilden maken. Als zij dat niet gedaan had, had het ook niet openbaar gekomen. En dan had deze, deze meeting wat ze van de week hebben gedaan. had had de UMC niet aan meegewerkt. Nee, Zonder precies. Uh, maar, maar, maar zou het daarom dus niet alsnog goed zijn. als het af en toe wel gewoon gebeurt? Als het gewoon een soort van in, in een systeem komt. Want inderdaad wat je zegt, nu, nu komt het via een patiënt. die er echt op gehamerd heeft. Die er, ik bedoel, deze fout is gemaakt in 2011. Ik bedoel, dat is zeven jaar geleden. Z, z, twee jaar later kwamen ze pas achter die fouten. Dus, dus dit speelt inmiddels al vijf jaar, deze soap. Uh, is het dan nog niet, alsnog niet goed als er, als er gewoon een, toch een, een, een, een, een systeem wordt opgezet waarbij er wordt gezegd van oké, okay, als je zo'n fout maakt, als, als, als dit gebeurt, ja. dan, dan moeten ja. we wel echt naar buiten. Ja, als, je, als, als mensen daar uh, lichamelijke beperkingen aan overhouden of, of uh, zoals in dit geval, wat deze mevrouw binnenkort zal overlijden door een mm -hmm. fout, uh, op het moment dat zoiets bekend is, ja dan vind ik dat dat bekendgemaakt moet worden. Dus ja. dat had bij wijze van spreken vijf jaar geleden al gedaan kunnen worden. Ja, ja. Maar als je zegt... Alles moet bekend worden zodra er een foutje gemaakt wordt. Ja, daar denk ik het dan niet mee eens. Daar niet mee eens. Jeroen, nog heel nee. even. Um, het, ik, weet, ik weet niet waar je woont. Of het in de buurt is van Utrecht of niet. Maar dat maakt even niet, niet heel veel uit. Maar, nee, maar, nee. Oh, ik gewoon een pijer, dus. Oh, ja. Nee, dat is nou goed. Um, maar, maar verlies jij door, uh, door dit soort artikelen uh, het vertrouwen in, in een UMC Utrecht? Zou je er sowieso dan niet meer heen gaan? Want er worden fouten gemaakt en het wordt dan in de media gegooid? Nou, er worden overal fouten gemaakt. Ja. Dus uh, de, deze arts die werkt vandaag in het UMC Utrecht en, en, en volgende week in Amsterdam. Dus het maakt helemaal dus, niet uit. Nee, er worden overal fouten gemaakt. Het maakt eigenlijk niet uit. Ja, dus uh, ik, dat vertrouwen, uh, ja, dat zou niet zo heel uitmaken. Nee. Dat zou ook niks uitmaken. Jeroen, dankjewel voor het bellen naar is 0800 ja, ja. 121. Ja, ja. En nog een uh, fijne zondag. Ja, jij ook. Dankjewel. Hoi. hoi, hoi. Tot de volgende keer. Nog tot aan 5 uur hoor je drukte makers hier op NPO Radio 1 op deze vroege zondagochtend. Je mag meedoen door te bellen naar 0800-1121 of door te appen. Dit is Keen. Somewhere only we know. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth.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 Inderdaad, Somewhere, Somewhere Only We Know. Hier op NPO Radio 1. Een druktemaker! Tijd voor een druktemaker. Een druktemaker die voor nu even een beetje gas terug heeft genomen... en nog eens alles op een rijtje heeft gezet. Matthias Valk, nu aan het woord. Het ziekenhuis. Vrijwel iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken... Het is de plek waar uitslagen van tests je toekomst radicaal kunnen veranderen... of de plek waar je je preventief laat testen en bevestigd wordt dat niets aan je mankeert. Meer dan driekwart van de baby's haalt er zijn allereerste adem. Sommige mensen komen er niet meer levend vandaan. Het ziekenhuis kan een recent megalomaan bouwproject zijn of een historisch gebouw. Je kunt her en der struikelen over de kunst of de gangen en kamers als klinisch en koud ervaren. Het zijn halve steden met hun eigen winkels en stroomvoorziening. In 2014 hadden we 134 ziekenhuizen. Werkten daar meer dan 262.000 mensen... en werd er meer dan 22 miljard euro omgezet. En ziekenhuizen komen regelmatig in het nieuws. Omdat er een belangrijke ontdekking is gedaan... of omdat een broodnodig medicijn ontbreekt omdat een nieuwe operatiemethode gelukt is of omdat er fouten zijn gemaakt. Omdat er gezocht wordt naar wie de schuld krijgt van die fout. Of omdat er gepraat wordt door artsen en nabestaanden. Of omdat er een journalist geweigerd wordt die te kritische vragen zou kunnen stellen. Ik woon naast een ziekenhuis en ik krijg nog steeds rillingen... als er een ambulance met gillende sirenes voorbij giert. Als er een traumahelikopter overvliegt. Daar wordt gevochten voor het leven en het had het mijne kunnen zijn. Dit jaar sneed ik per ongeluk het topje van mijn linkerwijsvinger af. Maar het is bijna volledig geheeld, zelfs mijn vingerafdruk kwam bijna identiek terug. Alleen een klein litteken herinnert nog aan mijn ziekenhuisbezoek. En ik heb dit jaar twee pasgeboren baby's bezocht in het ziekenhuis. Met hun onwaarschijnlijk kleine vingertjes en alles erop en eraan. Als ik een ziekenhuis zie, dan zie ik een plek waar mensen proberen controle te krijgen over het leven dat hen toevallig toebehoort. En dit jaar viel voor mij alles mee. Laat dat alsjeblieft nog even zo blijven. Matthias Valk, gedruktemaker en columnist hier op NPO Radio 1. De druktemakers. Met Luxa en en hij kreeg in die column even de kans om zijn eigen ziekenhuiservaring met ons te delen. En daarom mag jij dat nu ook doen. Ik ben op zoek naar de prachtigste verhalen van geboortes van baby's, geslaagde operaties, revalidaties... en misschien, misschien zelfs wel een mooi verhaal over afscheid nemen. Het gebruikelijke telefoonnummer 0800-1121. Daar mag ook nu weer naar gebeld worden. 0800-1121. En ik zeg, Ton, goeiemorgen. Goeiemorgen, mijn son, Luc. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen Ton. Nou, ik heb... Ik heb ook iets meegemaakt eigenlijk. Ik heb uh, al mijn tanden zijn toen getrokken, mm -hmm. eh, omdat ik, ik toen had. Dus ja. ik moest bestraald worden, maar ze moesten mijn tanden eruit, anders konden ze daar niet bij komen. Nou ja. eh? Dus ze, toen die eruit waren, hebben ze een prothese, hebben ze bij mij erin gemaakt van mijn tanden voor een gebit. zo ja. eh, ben ik ben ik bestraald thuis. Dat is vrij. En toen ben ik teruggegaan. hoe zit het namelijk nou, dat nou wat. Anderhalf jaar zonder tanden. En het schijnt dat niet goed gegaan te zijn. Met mijn prothese. Normaal dus heb je twee trikies. Dat is maar één trikie. Mm -hmm. en ik mag mijn tanden niet in. wat dat moet genezen. Maar dat is een anderhalf jaar aan de gang. Dus bij loop ik nou met een bond staal in mijn bek. Waar ik niks van heb. Nee. Dat was, dat was, dat volgens mij ken ik helemaal dat gebeuren. Mag ik nooit meer in. Maar Ton, heb je heb heb hebt, hebt dus geen tanden meer? Want die zijn, uh, die zijn getrokken vanwege, voor, voor de bestralingen vanwege jouw, jouw tongkanker. Ik, heb dat, ik, ik ken jou al wat langer, want ik, ik werk inmiddels... Uh, zowel voor als achter de schermen al bijna 2,5 jaar... bij dit programma, bij Druktemakers. En ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ken jou vanaf dag één. In het begin belde jij en dan, dan, dan, dan hoorde ik je... nog, dacht oh, dat is Ton uit Rotterdam. Zo dus kondig je jezelf ook altijd aan. En uh, volledig duidelijk uh, via de telefoon. En na een tijdje was je weg. Toen was je in je Dacht Oh. Zou alles wel goed gaan met tonnen? We gaan je na een tijdje toch denken, nou, toen kwam je weer terug. En toen, toen, toen, ja, ja. toen hoorde ik het verhaal dat, dat jij je kanker hebt gehad... dat jij tegen hebt gevochten. En een beetje een beetje begon je steeds beter te praten. Maar ik dacht altijd ja. dat, dat het met jouw tong te maken had... maar niet dat je met het feit dat je geen tanden meer hebt. Maar de tonde, dat ging nog best wel goed voor ja. iemand... die, die, die ja, met ja, een bak ja, die, staal in zijn bek rondloopt. Ja. Mijn, mijn, mijn tanden moesten eruit. Ja. Ik zat al mijn eigen, al mijn eigen tanden nog. Maar je moest eruit, anders konden ze niet. Bij met, met, met, met je bestraling konden ze erbij komen. Oké. Dus dus ja, heb ik begrijp echt. Ja, ik bedoel, echt. Er is maar daar schijnt het nou niks van te hebben. Oh. Want ik heb me bovengebeerd en, en die prothese heb ik gezegd. Ik kan het zo, zo indoen. Ja. Eh, maar ik bedoel, maar, maar ik mag dat niet indoen, want je dan gaat het weer open. En oh. dat moet gelezen, ik moet dadelijk in juni weer terugkomen. Nou, en dan hebben we gaan we dat dan doen? Ja, ja de, de pure pech moesten ze dan tegen mij gezegd. Ja, ja, dat is pech. Dat is, dat is, echt, dat, dat is ja. echt pech hebben, Ton. Maar als kleine, ik hoop dat het een kleine troost voor je is. Je bent gewoon heel duidelijk te verstaan. Ook voor iemand die, die, die, die, die dus geen tanden heeft. Ja, maar ik ken het in ieder geval. Ik vind al die flesjes zo laat Anders al jij. Ja, ik kan niet meer eten. Nee, dat, dat, dat, dat is dan en, wel... En, en, ik, en, en, en, en, en ik loop van jong weer buiten. Als ik ben naar buiten ga, dan doet die tanden wel in. Maar dat mag niet. Dan gaat het weer open. Je ja. zegt, we doen ze even in de boodschap halen, we gaan op het duin We doen dus het ook helemaal nee, dat ik nou zonder ton En dan moet jullie weer terugkomen. Maar mijn is zijn katen geworden door de bestraling. En dan zijn ze bang als ik dat gebeurt en doe, dat dat mijn kaken brengt. Weet je wel? ja dan moet je dat, je, dat, snap, zijn, dat snap, ik, je snap, je snap je. ik ook wel weer, dat ze daar dan, uh, daar dan bang voor zijn. Ja, dat heb ik al over met mijn dochter gehad. Nou, ze zegt nou niks van die prothese hebt. Maar we gaan ze dan niet wat anders doen? Ja, eruit halen dat gaat niet meer. Nee. En we gaan ze dan misschien dichtmaken. Of wat doen ze daar om? Want ja, ik ben 72. Ik hoop dan nog een jaar op mee mee Ik hoop het ook, toch. Ik hoop het ook. Ja, nee, ja natuurlijk wel. Ja, joh. Ja, dat, dat, ik voel dat, dat, dat mij goed. Was, gelukkig. Gelukkig. Ik, nou, en misschien dat, ze, misschien dat ze in die tien jaar nog echt wel wat vinden om het ook bij jou, uh, bij jou te fixen. Dat ja. is ook, bij ik heb geen plek. Ik heb met z'n zaterdagmiddag en vrijdagavond. En ik heb een hele leesbiertje gedronken, dus ik heb het op. En gaat goed met eten. Nee, eten wordt lastig. Eten wordt lastig. ik ken niet eens ik Weet je wel? Ik ken niet eens. Alleen van die vloer. Dat Ton, bedankt voor dit verhaal. En nog een fijne zondag. Ja, jongen, jij ook. Dan gaan we naar je luisteren. Het is ook afgelopen je programma. Het is bijna klaar. Maar gezellig dat je toch even de laatste 10 minuten ook nog even meepakt. Nee, joh. Ik heb twee uur zeggen. Luisteren. Lekker. Leuk. Daar doe ik het allemaal voor. Dat doe me altijd goed Ton. Altijd leuk. Ik zie je volgende week weer. Oké, leuk. Oké. even kijken. Niet, ni goeiemorgen. Goeie, goeie is het ni Niet, gaan? Niet ni ni gaan. Oh, niet gaan. Niet gaan, hoor. Niet gaan. Blijf, blijf alsjeblieft. Hallo. Hallo. goeiemorgen. Goeie hoi. He. Zeg het eh, eens. Ik... Ja, ik ben verpleegkundige in een groot ziekenhuis in Amsterdam. Kijk. Ik ga zo, ik ga straks naar mijn werk. Ik heb dagdienst. Ik wil alleen zeggen, het is de mooiste werk wat bestaat, de mooiste beroep. Het gaat niet altijd naar wens. en uh, ja. het is heel vervelend. Ja. Het is, maar uh, we doen ons best en de patiënt weet niet altijd wat. Uh, ik bedoel, we staan aan het bed, maar achter de balie en. Uh, Iedereen werkt voor de volle 100% en doet zijn best om het allemaal zo goed mogelijk spoedig en spoedig mogelijk voor iedereen waar. te laten verlopen. Ja. Het is echt waar, en dat is heel vervelend voor de patiënt als het niet altijd goed gaat of ja, hoe het ja. moet gaan. Maar we doen echt onze best hoor. Dat, dat, geloof, dat geloof ik graag uh, niet gaan. H hoe lang ben je al wakker als ik vraag? Ik, uh, ik ben net wakker, ik ben even aan het koken en ik ga straks naar het werk. En, en, wat, wat, God. en wat, ja. hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit? Wat, wat, waar begin je zo meteen mee? Uh, we beginnen met de overdracht. Uh, we lezen dat en uh, we lezen dat grondig. Mm -hmm. Twee, drie diensten voorheen. En we bespreken dat met de nachtdienst hoe de nacht is geweest. Mm -hmm. Hoe is het gegaan? En uh, dan, gaan we, uh, dan gaan we beginnen. We hebben uh, we, doen, we delen medicijnen uit, we hebben artsenvisite, we verzorgen de patiënten. En uh, ja. Zo is de dag ongeveer. En mensen, we brengen mensen naar de operatiekamer. We halen ze op, daarna komen ze terug op de afdeling. We staan te woord voor de families, voor de patiënten. En de dag is zo voorbij. Ja. Zijn de patiënten beetje, een beetje aardig tegen je op zo'n dag? Is, is er blijk van waardering? Of Ik zijn ze vooral met zichzelf bezig? Patiënt. Ja, nou, kijk, als je ziek bent, dan ben je echt met jezelf bezig. Ja. En eh, dat hoort erbij. Dat is ook zo. En als het beter met de patiënt gaat... dan staat hij meer open voor zijn omgeving. Maar eh, ja, dat... dat zo werkt het gewoon, ja. Nou, en, en, en dat is niet op. altijd, we gaan niet altijd met een fijn gevoel naar huis. Maar ja, dan komt een nieuwe dag. En, uh, precies, precies. Ja. En dan gewoon een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ek, Kop op precies. en uh, weer onderweg naar werk. Nou, Nika, uh, fijn dat je even belde. Er, er, erg leuk. Uh, werk ze, succes vandaag. Ja, dankjewel. En slaap lekker straks. Ja, dat ga ik, dat, ja, dat ga ik, dat ga ik okay. zeker doen. En jij werk ze. En okay, uh, nog een fijne goed, zondag. Dankjewel. je. dag. Een ah. Een te maken! Ja, ik pak er nog even één te maken bij voor het einde van deze uitzending. Net hoorden we Matthias Valk. Maar ik heb ook nog een hele mooie column van Samja Hafsaoui voor je klaarstaan. Ik kijk wel eens talkshows op televisie. En soms zou ik willen dat de gast toegeeft dat hij gewoon geen antwoord heeft. Ik weet het niet. Hoe moeilijk is dat nou om te zeggen? Heel moeilijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Je geeft namelijk toe dat je oprecht geen idee hebt. En... Dat kan nog wel eens heel gênant zijn, zo op nationale televisie. Dus mensen zeggen gewoon wat. Om slimmer te lijken, om tijd te rekken... om het interview niet stil te laten vallen. Er zijn zoveel mogelijk redenen te brengen waarom mensen gewoon doorgaan. Maar was het niet beter als ze hadden toegegeven dat ze het niet wisten? Maar dat zijn talkshows. De persoon waarvan je nooit, maar dan ook nooit wil horen... dat hij het niet weet, is je dokter. Je dokter hoort namelijk alles te weten... Want het gaat om je gezondheid. En als jij je ziek voelt, kan je wel naar het internet gaan. Alleen dan of je hebt kanker of je gaat morgen dood. En dat zijn twee dingen die je absoluut niet wil horen. En je bent natuurlijk helemaal niet bevoegd om jezelf te diagnosticeren. Dus laten we dat vooral niet doen. Laten we naar een dokter gaan. Maar dan zit je daar, afspraak gemaakt. Je hebt 30 minuten in de wachtkamer gezeten. En als dan iemand komt met, ja, ik weet het ook niet dan kun je of in woede uitbarsten of janken of alsnog je laptop pakken. Maar wat nou als dokters dezelfde druk voelen als talkshow-hosts? Dat ze maar wat zeggen. Om de patiënt niet stil te laten vallen. Om opties te geven. Omdat ze de druk voelen om misschien dom te lijken... als ze anders geen antwoord gaven. Of misschien als je denkt dat iets je gaat helpen... je je wel beter gaat voelen. Als een soort van placebo tijd rekken. Zodat ondertussen dat jij je bloed laat nemen in het ziekenhuis, je je misschien of ondertussen al beter voelt, of wellicht kan de dokter door het bloedonderzoek er echt achter komen wat je hebt en heeft hij gewoon met een wat zal wel vijvers zijn naar het ziekenhuis gestuurd. Natuurlijk is dat heel naar om te bedenken dat je dokter maar gewoon wat doet, maar het zijn gewoon mensen. Net als mensen bij talkshows ook gewoon mensen zijn. Dat iemand op een tv staat of dat iemand een witte jas aan heeft... maakt ze geen supermensen. Al willen we dat graag. Al willen we graag dat er mensen zijn boven ons... die precies aan ons kunnen vertellen wat we moeten denken... of wat we moeten nemen om beter te worden. Ik heb wel eens het advies gekregen van mijn huisarts... om meer vragen te stellen. Kritischer te zijn. Niet alles aan te nemen. En misschien ga ik volgende keer gewoon vragen... hé, hey, als je het niet weet... Kan je dan gewoon niks zeggen? Maar misschien heb ik dat kleine beetje nodig. Al is het maar vijver. Dan weet ik in ieder geval dat ik gehoord ben en dat mijn problemen echt zijn. Een talkshow is misschien het placebo voor mensen om te denken dat je opeens op de hoogte bent. En een diagnose van een dokter, ondanks dat hij niet echt weet wat je hebt... is misschien wel het placebo voor een betere gezondheid. Maar ja, ik weet het niet.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 Be in love. Yeah. De plaat waar de Nederlandse band Rigby naar vernoemd is, uiteindelijk Ellen Rigby. De Beatles, hoorde je hier op uh, NPO Radio 1, waar ik een uh, uitzending heb gemaakt. Doe te maken met als hoofdonderwerp ja, de, de hele, hele, hele ruil, de hectiek rond het UMC Utrecht, die uh, Tom van der Ham onder andere op zijn nek. Uh, joeg. Hij uh, wilde daar graag een, een reportage maken, een, een journalistieke bijdrage leveren. Naar aanleiding van het verhaal van uh, Adrian Cullen. En uh, dat, dat ging niet helemaal lekker, dat ging niet helemaal soep. Daar. Vervolgens hebben we het nog gehad over journalistiek en ziekenhuis in combinatie. Over medische missers. En uiteindelijk sloten we af met, uh, met twee persoonlijke verhalen uit het ziekenhuis: eentje van Ton en eentje van uh, Nichan die nu onderweg is naar haar werk en haar dag begon met druk te maken. Dus mocht je nu ook net je dag beginnen... blijf dan vooral luisteren naar Radio 1... want zometeen de man weer met de mooiste ogen van en Vara... bijgestaan door de talenten van de BNN Vara Academy. En ze gaat onder andere hebben over Hardstyle, Crimineel Utrecht... EZG komt nog wel eens met EZG. Alles vraag je even de hele show. Alles, uh, ja, en heel veel goede muziek. We gaan helemaal draaien ook. Eens even kijken. Prima. Nee, blijf lekker luisteren. Zometeen een Risa hier op uh, NPO Radio 1. En ik ben er volgende week weer. Eerst even goed slapen. Lekker.